Reputatiecoaching Reputatie Coaching Podcast, aflevering 21. De Reputatie Coaching Podcast wordt populair. Op dit moment zie ik tussen de 100 en 150 downloads per week. Afgelopen week vroeg iemand mij hoe je een goede domeinnaam moest kiezen. Dus daarover meer in deze podcast. Terwijl je naar deze podcast luistert, wordt WordPress aangevallen door een botnet... Dus pas op en blijf zeker luisteren. En ben je benieuwd naar welk Nederlandse bedrijf de beste reputatie heeft? Blijf dan ook luisteren, want dat komt na het nieuws over het botnet aan bod. Laatst heeft Medcuts van Google uitgelegd hoe het kan dat nieuwe content zo kan schommelen in de zoekresultaten. Als laatste heb ik vijf manieren voor je hoe je je eigen weblog onder de aandacht kunt krijgen van anderen. Allereerst mijn excuses is dat deze podcast wat later is verschenen dan normaal. Het is nu zaterdagavond, iets naar half elf... en ik ben nu pas de podcast aan het inspreken. Dat kwam doordat onze zoon vandaag jarig is en we bezoek hadden. Ik kon dus niet eerder de podcast opnemen. Voordat ik overga op het nieuws en de tips voor vandaag... wil ik nog even terugblikken naar de podcast van vorige week... en dan met name naar het interview dat ik had met Filipine Wouters... de community manager van Jelp Nederland. Ik ben benieuwd of je nu al naar Jelp hebt gekeken... en helemaal of je inmiddels al hebt ingeschreven op Jelp. Als dat nog niet het geval is... Doe het gewoon en begin met het posten van tips en reviews. Voeg mij ook toe als vriend op Jelp, dan blijven we op de hoogte van elkaars reviews. Dat vind ik wel leuk. Het is wat met al die social media. Kun je door de sociale bomen het social media bos nog wel zien? Of heb je last van social media moeheid? Als dat het geval is, overweeg dan eens een digitale detox vakantie te nemen. Sluit je gewoon een tijdje af van alle digitale media en doe alleen nog het hoognodige. Liefst helemaal niks. Zo kun je ook meteen zien of je nu wel of niet verslaafd bent aan alle gadgets in je omgeving... die te pas en te onpas, vooral te onpas, vaak bliepen, piepen, pingen, etc. Kun je ze überhaupt een avond uitzetten? Een dag? Probeer het eens. Zoals ik in het intro al zei, de podcast neemt in populariteit toe. Waar ik eind vorig jaar begon met een handjevol luisteraars per week, waar ik al enorm blij mee was... zie ik nu soms pieken in de downloads van meer dan 50 per dag... Dat gaat dus de goede kant op. En dat is grotendeels dankzij jullie. Daarvoor ben ik jullie ook dus ook heel dankbaar. En ga vooral zo door met het aanbevelen van de podcast aan mensen in je omgeving. Toevallig raakte ik eerder deze week in gesprek met een directrice van een lokaal kinderdagverblijf hier in Apeldoorn. En zij gaf meteen te kennen dat ze uitermate geïnteresseerd was in meer kennis en informatie... over hoe zij haar kinderdagverblijven beter kan laten vinden om daarmee de reputatie te verbeteren. Dus welkom Rianne als nieuwe luisteraar van de podcast. Nu ik het toch even over de podcast heb. Als je deze podcast leuk vindt, laat het me dan weten. Vertel erover aan je familie, vrienden of collega's of laat een review achter op iTunes. Ook stel ik het op prijs als je een bericht achterlaat op onze Facebookpagina op wwwreputatiecoachingnl Facebook. Like dit artikel en deel het op Facebook. Of klik op plus 1 onderaan dit artikel om het te delen op Google. Je mag ook een bericht achterlaten op de Google-pagina. De Google-pagina kun je vinden op www.reputatiecoaching.nl slash gplus Dat is dus g -P -L -U -S. Je kunt natuurlijk ook een leuke recensie achterlaten op mijn LinkedIn profiel op www.reputatiecoaching.nl slash LinkedIn Of post simpelweg een reactie onderaan de transcriptie van deze podcast. Je kunt de transcriptie van deze podcast vinden op www.reputatiecoaching.nl slash podcast 21 Als je ergens een recensie hebt geplaatst, stuur me dan een mailtje naar podcast.reputatiecoaching.nl zodat ik je recensie kan vermelden in de podcast. Wat ook van invloed kan zijn op je reputatie en je vindbaarheid op internet, is de domeinnaam die je kiest voor je website. Kies je een domeinnaam met streepjes tussen de verschillende woorden, dan kan het lastig zijn om de website en gelieerde e-mailadressen te communiceren. En let je even niet op, dan kan jouw domeinnaam opeens ook heel andere bedrijfsactiviteiten suggereren aan je potentiële klanten of aan zoekmachines. Ik geef je een voorbeeld waar het al heel simpel fout kan gaan. Stel, je heet Wim en je hebt een exportbedrijf, genaamd Wims Export BV. Nu ga je je domeinnaam registreren, www.wimsexport.nl. Nou, als je dit nog eens langzaam uitspreekt of overleest, denk ik dat het bij veel mensen iets anders kan suggereren dan wat jij bedoelt. Ook zoekmachines zullen het woord seks erin meteen spotten en... Dit kan een averechts effect hebben voor de zoekresultaten waar het exportbedrijf van ons Wim opeens tussen komt te staan. Dit is dan nog een hypothetisch voorbeeld, maar er zijn echt legio voorbeelden van foute domeinnamen. Als je wilt zoeken naar voorbeelden van foute Engelstalige domeinnamen, dan kun je op Google de tekst intypen Funny Wrong Bad Domain Names. Ik geef je een paar voorbeelden die je dan tegenkomt. www.expertsexchange.com Dat is een site waar programmeurs kennis en ervaringen met elkaar kunnen delen. www.expertsexchange.com PenIsland.net, oftewel Penisland.net, een site waar je pennen kunt kopen. www.powergenitalia.com, dat is de site van de Italian Power Generator Company. www.therapistfinder, dat is een site om therapeuten te zoeken en niet om rapists te zoeken. En www.masterbait.com, dat is een site die gaat over aas en kunstaas om mee te vissen. Tja... Probeer die laatste website maar eens over de telefoon te zeggen als Amerikaan. Ik denk echt dat de bellen je dan omzichtig zal vragen het nog eens te herhalen. Maar hoe kies je nu een goede domeinnaam, vroeg iemand mij afgelopen week. En moet je streepjes gebruiken in je domeinnaam? Nou, grappig genoeg zouden de streepjes in de domeinnaam die ik zo even noemde, eventuele misverstanden hebben kunnen voorkomen. Maar wat vindt Google er nu van als je streepjes gebruikt? Als je gaat zoeken op internet kom je tegen dat Matt Cuts van Google heeft gezegd dat domeinnamen met drie streepjes of meer erin over het algemeen minder zinnige of waardevolle content bevatten. De domeineigenaren van deze sites proberen vaak op de exacte woorden die in de domeinnaam voorkomen... hoger te scoren in de zoekresultaten. Dit werkte tot ongeveer september 2012. Toen introduceerde Google het AMD-filter. Hierbij worden zogenaamde exact match domains... ofwel domeinnamen die erop gericht zijn om oneigenlijk hoog te scoren minder relevant bevonden en dus lager getoond in de zoekresultaten. Hier heb je dus een praktische tip. Probeer niet te veel trefwoorden in je domeinnaam te persen. Dat werkt averechts. En vermijd misschien gewoon de streepjes. Verder zegt met cuts in de video die ik in de speaker notes heb opgenomen... dat je in de rest van de URL beter koppelstreepjes, dus het bekende minteken, kunt gebruiken... dan de underscore, dat is het laagliggende streepje. Maar Google kan prima woorden herkennen in een domeinnaam als deze woorden aan elkaar zijn geschreven... Dat is nu ook precies de reden dat de eerder genoemde domeinnamen ook voor problemen kunnen zorgen. Verder zie je ook wel eens dat bedrijven hun domeinnaam heel smal afbakenen. Hierbij kunnen ze dan in de toekomst niet verder groeien. Stel dat je als domeinnaam bedrijfsfotograaf.nl hebt gekozen... en je wilt ook gezinsreportages gaan maken. Tja, dan heb je dus een uitdaging. Kies daarom een naam die je zo breed mogelijk kunt inzetten... en waarmee je in de toekomst verder kunt doorgroeien. Een andere fout die je wel eens ziet is dat mensen producten gaan verkopen onder hun eigen persoonlijke naam op internet in combinatie met een product. Dus bijvoorbeeld Jansenschoenen.nl. Als meneer of mevrouw Jansen nu het bedrijf wil verkopen, zit de koper dus gebonden aan een domeinnaam... die, na de bedrijfsovername, hoogstwaarschijnlijk niet meer relevant is. En dan is het echt balen als die website door de jaren heen ontzettend goed is gaan scoren in de zoekmachines... op bepaalde type, merken of soorten schoenen. Van de week las ik op de site van Forbes dat er een grootschalige hekpoging gaande is door een netwerk van geautomatiseerde systemen, een zogenaamd botnet, om wachtwoorden van WordPress-sites te achterhalen en WordPress-sites zo te kraken. Een paar tips om je hiertegen te beschermen: Als eerste, maak backups. Ik kan het niet vaak genoeg herhalen, maar met BackWPUP of een andere plugin kun je jouw WordPress-site automatisch met een door jou gekozen frequentie op een alternatieve locatie veiligstellen. Als er dan iets gebeurt met je site... hoef je alleen maar de meest recente of een erg recente backup terug te zetten... waarna je meteen weer in business bent. Als tweede, kies complexe wachtwoorden. Ik zag recentelijk weer dat iemand als wachtwoord een merk en een type nam... van een product waar de site ook over ging. Tja, dat is natuurlijk vragen om problemen. Kies een moeilijk wachtwoord dat niet voor de hand ligt... En gebruik ook nog eens leestekens in het wachtwoord, zoals het dakje, ampersandje, sterretje, hekje, haakje, procentje, apenstaartje, dollartekentje, etc. Gebruik niet het woord admin als gebruikersnaam. Bijna iedereen kiest de gebruikersnaam admin, admin, voor het administratoraccount. Stel je website gaat over klassieke bloempotten, kies dan bijvoorbeeld kblp-admin voor het administratoraccount. Dat is veel moeilijker te raden en maak er meteen ook een gewoon gebruikersaccount aan waar je normaal onderwerkt als je zit te bloggen. De vierde tip, hou WordPress actueel. Installeer niet meteen elke update. Soms is het opportun om even een dag of twee te wachten nadat de nieuwe update is verschenen. Als blijkt dat de update geen nieuwe problemen introduceert, installeer dan zo snel mogelijk de update om er zeker van te zijn dat je met de meest actuele versie van de programmatuur werkt. En als vijfde lees je wel eens dat je een beveiligingsplugin moet installeren. Nou, een beveiligingsplugin kan je niet beschermen voor de problemen die ik hierboven schets, dus vestig hier niet al je hoop op. Het Reputation Institute heeft deze week bekendgemaakt welk bedrijf in Nederland de beste reputatie heeft. Als je volgens hun traditionele metingen kijkt... dan komt Philips als beste uit de bus met een score van 77,2 op een schaal van 100... gevolgd door Friesland Campina met 76,2 punten en Heineken met 74,4 punten. Als vierde eindigde Air France KLM gevolgd door de Rabobankgroep. In het rapport... 2013 Reputation Results The Netherlands wordt ook gekeken naar hoe bedrijven zich manifesteren op de sociale media. Dan komt er komt opeens een heel andere top drie uit de bus. Als eerste komt nu namelijk Friesland Campina, als tweede de Rabobankgroep en Philips staat dan op de derde plaats. Het is verder niet een omvangrijk rapport, maar het is wel eens leuk om door te lezen... om te zien welke bedrijven zoal een hoge reputatie hebben. Je kent het vast wel, je hebt een mooi stuk content geschreven voor je website... En binnen korte tijd zie je een nieuw artikel op de voorpagina van Google prijken op een aantal trefwoorden. En als je dan een paar weken later nog eens kijkt, is jouw artikel opeens verdwenen naar pagina 2, 3, 4 of nog verder. Hoe komt dit nu? Matt Guts van Google vertelde eerder deze maand in een video hoe dat komt. De video heb ik opgenomen in de transcriptie van deze podcast. In de video legt Matt uit dat Google soms moeite heeft meteen te zien waar het stuk content precies over gaat. Pas na verloop van tijd kan Google beter inschatten waar het artikel over gaat, omdat ze dan vaak meer signalen krijgen waar ze iets mee kunnen doen, die ze kunnen interpreteren. Dus ga niet meteen juichen als jouw artikel vijf minuten nadat je het hebt gepost direct op de eerste positie staat. Want de kans is groot dat het heel anders is als je over een paar weken nog eens kijkt. Nu heb je je website en je bent niet tevreden over het aantal bezoekers dat je dagelijks met je content naar jouw site trekt. Wat moet je dan doen? Moet je meteen Google AdWords gaan inzetten om verkeer naar je site te trekken? Of zijn er nog andere, en het liefst gratis manieren, om jouw site meer onder de aandacht van een breder publiek te krijgen? Ik geef je een paar tips die ik tegenkwam op Marketingland. Als eerste, bezoek andere sites in jouw vakgebied en bied aan om een gastblog te schrijven. Waarschijnlijk weet je al wie op jouw vakgebied de leiders zijn, de grote spelers, die veel verkeer naar hun site weten te trekken. If you can't beat them, join them, zegt men in het Engels omdat elke website de behoefte heeft aan goede en vooral ook originele unieke content, is de kans groot dat ze best een artikel van jou willen plaatsen. Als tweede, deel je content op social media sites. Alleen maar goede content produceren en het verder niet promoten aan mensen die het mogelijk voor jou verder kunnen promoten, gaat je geen grote hoeveelheid websitebezoekers opleveren. Ik las recentelijk ergens de spreuk, delen is het nieuwe vermenigvuldigen. Delen is het nieuwe vermenigvuldigen. Dus deel je content en het aantal bezoekers naar je site zal vermenigvuldigen. Verwacht niet meteen wonderen, maar het helpt altijd. Als derde, zoek de spelers op. Als je weet op welke sites de belangrijke spelers op jouw vakgebied zich ophouden, ga daar dan ook naartoe en schrijf je in, registreer je in die mogelijk. Als vierde, gebruik gratis sites. Er zijn zoveel gratis sites waar je leuke dingen mee kunt doen. Kijk maar eens naar wordpress.com, tumblr.com, blogspot.com. Dit soort sites kunnen je helpen om jouw eigen site meer aandacht te geven... omdat ze vaak hoger scoren in de zoekresultaten. Als je dan daar een goed artikel hebt gepubliceerd... dan kun je dus ook gewoon naar je eigen site linken naar soortgelijke artikelen. Omdat het vandaag nog laat is geworden... heb ik de podcast iets korter gehouden dan normaal. Maar volgens mij heb ik je toch weer een boel goede tips kunnen geven... waar je je voordeel mee kunt doen. Als je een vraag of een probleem hebt met betrekking tot je online reputatie...